Dik de haak met het NOS Journaal. Uitzend opzichten van een jaar eerder. De netto-winst bedroeg 76,3 miljoen euro. De uitzendconcern doet het al lange tijd goed in veel verschillende landen, ook in Amerika. De uitzendbranche groeit vaak snel als een recessie voorbij lijkt te zijn. Volgens bestuursvoorzitter Notenboom is er op dit moment wel economische groei, maar ook nog enige onzekerheid en dat is gunstig. Bedrijven werken dan liever met uitzendkrachten omdat ze nog geen, last, geen vast personeel durven aan te nemen. Ook de omzet van Randstad steeg met 13% tot 3,9 miljard euro.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 Bij een brand in een verpleeg- en verzorgingshuis in Valkenswaard is een patiënt op zijn kamer om het leven gekomen. Zijn identiteit is niet bekend. Vanwege de rookschade worden de bewoners van 34 kamers de komende dagen elders in het gebouw ondergebracht. De oorzaak van de brand in een verpleeghuis in Valkenswaard is niet bekend. Het weer eerst wat zonnige periode, vanmiddag meer bewolking en enkele buien met in het zuiden kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden, morgen af en toe zon in het zuiden kans op een bui en een graad of 21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 Letters uit de vijftiger jaren, denk ik zo ongeveer. Het was een hele oude. Die is zelfs ja, voor toen, mijn tijd. Toen was ik het nog niet eens, maar tonarius, die staat dus, uh, ja te knikken. Ja, echt wel? Oké, dan is dat ik zo. <laughs> ja, welkom terug bij het uh, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. We gaan, uh, we gaan praten met Peter Den Boer met Ron Brouwer en Johan Schooneman. Nou, Lees voor uh, Ron Brouwer, Tonarissen. Tonarissen. Want die staat er al. Oh, die staat er al, maar die gaat eerst koffie drinken.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 in achtergelaten worden. En die dingen die, die vergaan heel slecht en hmm. langzaam. Dus als je het optelt, is het beste een probleem. Daarnaast is het, heb je uh, de discussie over het visueel of je dat kunt maken om gewoon uh, de openbare ruimte te bevuilen met uh, ook peuken. Maar het wordt wel, als je, je ziet dat gewoon. Uh, is het doodnormaal dat als iemand zijn laatste trek in de grond, ja. gaat er een keer op staan en wandelt gewoon verder ja. door? Dus het, eigenlijk zit het tussen de oren. Is er dus de oren? Er is ook een tijd geweest dat iedereen zei van je kan een klokhuis. kan je zomaar weggooien op straat. Want de, vogels de vogel lijkt dat wel op. En dat is, die gedachte is ook veranderd. Ja. Ik bedoel, dat is dan nog steeds wel zo. Maar dat, dat, uh, dat f, f, uh, f, uh, is nog niet de reden om, de, om iets dan op straat te gooien. Nou, dan kan je alles op straat gooien. Natuurlijk. Precies.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 Qua asbakjes niet. Nou, maar misschien iets anders? <laughs> uh, Strand, wij, schoonmaak, team Wij haken uh, aan bij alles wat er uh, aan bijdraagt dat we gezamenlijk, en dat we, dat is dan de gemeente en de, de inwoner, de toerist, de gebruiker van de openbare ruimte, dat die samen het besef krijgen dat die openbare ruimte schoongehouden moet zijn. Nou, wat. Uh, dus dit verhaal, er is. Uh,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 Ik weet niet hoe ver jullie daarin uh, gaan, zal je met, van mij, met een, een, een strandteam de mensen moeten aanspreken van, u, hé, hey, u rookt. Ja, Alsjeblieft. Dat, dat, we, dat gaan we ook doen, ja? alleen dat is niet, niet morgen. Nou, maar we, is... Hebben, we hebben nu twee achter elkaar mensen aangesproken uh, door een zakje uit te reiken, een afvalzakje. Ja. En dat is uh, het één op één uit te reiken is gewoon het beste. En de reacties daarop? Die zijn over het algemeen voor 95, 99% geweldig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 en als ik mijn sigaret uh, kwijt wil, of de peuk, dan uh, druk ik hem uit op de metalen rand. Ja. Die dan ook helemaal zwart is van, hij uh, de peuken. En gooi mijn peuk in de bak, want anders gaat hij in de brand. Ja. Uh, dat willen we niet. Ja. Komen daar nog andere voorzieningen voor? Hmm. Want het is wat behelpen. behelpen? Oh, er zijn nu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 Uh, merken jullie ook bij een reiniging dat er erg veel peuken op straat gegooid wordt? Hartstikke veel, ja? echt heel veel ja, ja. Uh, de veegwagens komen het allemaal tegen ja, neem ik aan en dat gaat natuurlijk weer rigels en kietjes zitten en in, in het, er uh, is dus ook een heel lang discussie geweest, jongens, waar, zijn we, waar hebben we het dan over? He, want het gaat in, in de eerste instantie ja. gaat het over het grote afval of, of papier of, of dingen maar naarmate je dat gaat verfijnen en je gaat erop letten dan, uh, dan zie je dat, wat er ja. zo gebeurt en,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 Gaan... Nog even vragen. Ja. Ik, ik, ik las in het voorbericht, persbericht, iets over tegelasbakken. Wat moet ja. ik me daarbij voorstellen? De, de de de de peukenactie bestaat uit uh, a de aandacht daarvoor bij uh, deze asbakjes en er zijn uh, door um, uh, er zijn op verschillende plekken in het dorp bij zitbanken uh, en plekken waar mensen zitten ja. zijn een soort uh, verzonken asbakken in de grond gezet ter grootte van een stoeptegel oké okay. de roostertje op kun je je peuk in gooien het Raadhuisplein, kan ik me dat voorstellen. Ja, Op die bankjes ja. zitten vaak En dus nu mensen. bij een soort, bij wijze van proef, om te kijken hoe dat... Wij zijn ook een soort pilot achter met dit verhaal. Met samen ja. met ons. Hebben we dat ook in Rotonde gedaan. Ja. En de, de bankjes de Winkelcentrum Noord. Ja. Ja. Nu zijn jullie als gemeente niet alleen. Er zijn nog een paar instanties bij betrokken. Waaronder, waaronder een tabaksfabrikant. De, ja. ja. Die neemt zijn verantwoordelijkheid op deze manier op deze niet sponsort die ook uh, wat activiteiten ja, erbij. Die, die, die laat ik zeggen de de de de de Nederlandse schoon en de tabaksindustrie die hebben dit de, dit geld gereserveerd voor deze pilot okay. ja. de Zandvoort loopt voorop in het schoonmaken met peuken nou op deze wel ja, ja. schoon heeft daarom ook uh, laat ik zeggen is wel aardig te melden wij doen veel met Nederlands Schoon en mm -hmm. die ik vind de Sandford interessant, omdat uh, zij vinden dat de gemeente standvord daar uh, enthousiast in is en ook het vervolg monitort. Oké. Okay. Dat... Uh...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 Peter, hartstikke bedankt voor je komst en de uitleg. En uh, uh, ja, we zien het uh, uh, met vertrouwen de gemoed. En uh, inderdaad, jullie kunnen allemaal kiezen op het schoonste strand ja. van Zandvoort. Ja. Ga naar uh, Nederlandschoon.nl en breng je stem uit. Ja. Ja. Oh. ja. Of in een iPod, dat kan ook nog als je het goed doet. Als je, je kan hem winnen. Dankjewel. Oké, okay, Peter, bedankt. Uh, we gaan straks verder praten met Tom Arissen hoe je de salsa hemel uh, bereikt. Eddie Cochran weet het hoe je dat in drie stappen doet. Three steps to heaven kept so now there are three steps to heaven just listen to heaven. and you will to plainly see and as I like Three steps to heaven Steps three one step heaven. Two and three Step one danser uitgemaakt door meneer Don de Grebber. Ja, ja, dit, is, dit is jouw onderwerp. Alsjeblieft niet te veel uh, dat ik dans, maar dat andere mensen wel heel veel moeten dansen. Maar ik kom natuurlijk wel uh, in het dorp om te kijken naar het Salsa-festival 2011. Ja, dat ja, in... is met korte rokjes, hè? Ja, dat is precies iets van jou, ik. He, met de korte <lacht> rokjes. Daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Aangezover over Ariens, goedemorgen. Goedemorgen. Je hoort al een, een, een boel gekraak hiernaast. Uh, Salsa Festival is een van de vijf festivals. Ja. Er is het twee? Vier. Vier. vier. Ja, vier festivals, vier, vijf, vijf podium. Vijf podiums. Zo is het, ja. ja. Het uh, eerste, uh, eerste festival was heel gezellig, maar wat rustiger omdat het weer uh, niet helemaal mee was. Ja, we hadden uh, meer kortsluiting vanwege de regen <laughs> ja. uh, dan, uh, dan een het beetje droog weer waar we op gewacht hadden.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 Maar dan sta je een beetje meer uit, uh, uit de wind natuurlijk. Ja, en wel gedraaid naar richting uh, einde Altenstraat voor, uh, voor dat geluid. Ja, die ja, staat natuurlijk dichtbij uh, bij bij moet zo maar zeggen. Ja, maar als je, als je dat kijkt is het uh, Dorpsplein en het gastersplein en het ja. kerkplein zit ook heel dicht zit bij elkaar. elkaar. En in principe moet dat kunnen. En overal zitten tijdsmassies in, dus ik bedoel, dat moet goed gaan. Ja, het is nu wel overal verschillende pauze. Ja, dat hebben we. <laughs> dat proberen we in te voeren. Hier is niet zo'n trein zo'n. Uh, uh, Zo'n strak schema denk ik. Want deze mensen denken ook wat zonniger. Dus dat is, uh, ik denk dat daar nog wel eens wat mis zal kunnen gaan. Maar misschien valt het wel mee. Bij de jazz is daar, daarentegen daar is een strak programma, tijdprogramma opgesteld. En dat wordt ook geweldig. Want we komen op uh, elk weer vijf podia. En op ieder podia drie keer een wisseling van band. Dus we komen...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 Ja, ja, nee, dat is... bedoel, nee, bedoel ik niet. Nou Als ja, Ben daar... nou salsa, ik kan wil dansen. Ja. Of ben salsa wil dansen vanavond. Nee, maar ik bedoel, daar dansen ze ook in. oké okay. Dus met indansen, dansen kan je beter meedoen dan... Uh... Ik kan me namelijk iets herinneren van een aantal jaar geleden... dat er ook wat lessen waren, salsa lessen. Nou, nou, voorafgaand aan, aan de uitvoering. Nou, dat hopen wij dat nu ook gebeurt. En we hopen ook dat er van de artiesten het podium afkomen... en de mensen in beweging krijgen... En uh, daar is deze temperatuur. Vandaag is het daar uitermate goed voor. Uitermate uh, geschikt. Ja. Nou, het, het wordt ongetwijfeld een festijn, want als je het eerste uh, optreden al hebt in de regengat, waar het toch gezellig was. Ja. En nu het een stukje warmer is en waarschijnlijk gewoon helemaal droog blijft vanavond. Komen alle Zandvoorters en toeristen naar uh, het centrum. Ja, het moet wel. En uh, moeten zich verdelen over uh, uh, uh, vijf plekken in Zandvoort. dat is jammer voor de kermis. Het is jammer voor de kermis. Nou, je kan toch roleren. Even kermis kijken. Ja, maar bij de, de wind staat goed, want je wordt van de kermis afgeblazen. <laughs> het dorp Dat is helemaal top. Ja, het wordt wel twintig minuten rustig, want je hebt wel kans dat een aantal mensen naar het natuurwerk gaan kijken. Schak je dat in dat ze dat uh, maar laten voor wat het is? Dat horen wij niet. <laughs> dat horen wij. Nee, het vuurwerk is al bij de salsa, neem ik aan. Ja, dat hoop ik ook.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 Het lijkt me goed. Hartelijk dank voor deze mogelijkheid om nee, dat nee, hier nee, te promoten. En misschien zijn we hier, zien we hier nog terug voor Jess. Uh, ja, daar en... wil ik heel veel over vertellen. Maar dat ga je met de redactie bespreken. Ja, dat komt dan. goed. Komt helemaal goed, dankjewel. Okay. wel. Oké. wij gaan door met Julien en Claire n'est rien. N rien. Tu le sais bien, le temps passe.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 Terug naar Tivadelle, terug naar Tivadelle, terug naar Tivadelle. Terug naar Tivadelle, terug naar Choix sur ton chemin qui résonne et c'est très bien Et ce n'est qu'une tourterelle Qui reviendra petit modèle en rapportant le tube Et son nid un beau matin Et, ce est qu fleur nouvelle et qui s'en va vers la graine, Comme un petit radeau sur zijn er weer in, dat betekent dat ik weer moet gaan praten voor het laatste onderwerp. En de heren die zwaaiden vanaf de bar om daar eigenlijk te blijven zitten. Helaas is dat mislukt. Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Rut. Goedemorgen. Achternamen ben ik alweer kwijt, want ik ben heel ja, zacht Maar dat is ook niet zo interessant. Uh, we gaan het hebben over Regiomaatje. Ja, cool. Wie is de ontwerper van Regiomaatje? We wezen allebei, Johan en Rut. Het uh, idee is ontstaan eigenlijk dat we samen.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 Je zegt Stedenbroek, hoe gaat dat eromheen? Dat bedoel ik met merken dat je dat ook merkt, dat het in dorpen en steden eromheen ook wel gaat gebeuren? Ja, we zijn gestart in Stedenbroek, ja? samen met de gemeente. En dat is een, naar aanleiding van een artikel, wat eind vorig jaar in de krant is verschenen. De gemeente Stedenbroek startte een project op tegen eenzaamheid. Mm -hmm. En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 Daar is regio maatje ook voor bedacht. Een regio maatje en dan komen we terug op de gemeente. De gemeente heeft het opgepakt.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 Kost je hoeft er niet om... voor te betalen. Nederland alles is gratis. Oh, alles is goed, hè? <laughs> en dat is een... Oh, en dan ja. komt het in Zandvoort er ook voor. Oké. Ja, ik doe het begrepen. Nee, <laughs> <Okay. laughs> <Zij donderrepen. laughs> um, nogmaals, regio. Uh, hoe, hoe regio is het? Want uh, uh, gaat het uh, op een gegeven moment landelijk worden? Want ik kan me voorstellen ja. dat je in Limburg woont en je wil ook uh, met uh, mensen op zondagmorgen uh, uh, bromfietsen of motorrijden. Dat, dat je in, uh, ineens iemand ziet in. Uh, in Noord-Holland? Ja. Nee, dan dan de, wordt het... Maar kan je dat ook in, in, in Limburg bij elkaar brengen? Ja, ja, we rollen het eerst uit uh, Noord-Holland okay. in, dat is de opzet ja, voor dit hard. jaar. Ja. Uh, je, kunt, ja, je kunt natuurlijk wel contact zoeken met iemand in Noord-Holland als je in Limburg woont, maar ja... Maar dat wordt het niet. Daar gaat het niet worden Dus ja, het, maar... is echt, het, het woord zegt het al, regio maatje. Ja, je bent op wel... zoek naar een maatje in de regio. Ja. Ja. Ja. Dus per regio kun je, kun je op zoek gaan nou. naar uh, ja. de. Dus, regio is nu niet afgepaald, die is nee. nu uh, Noord-Holland, zeg maar. Die nu Noord-Holland. Noord en we gaan ja. volgend jaar naar Zuid-Holland. En zo gaan we helemaal uitbreiden. Ik kan me voorstellen dat uh, iemand die hier opgaat gaat zijn eigen regio uh, gaat bevinden. Ja. Klopt. Dat kan. Uh, mijn regio is uh, Zandvoort, voor ja. uh, enzovoort. Dus ik ga in dier in die, die uh, contreien kan zoeken. Je kan bij ons ook op de straal van drie kilometer kan je iemand vinden. Oké, okay. ja. dus dat tik je in. Uh, tik je in? Ja. Ja. Ja, eigen adres plus 3. Idee marktplaats, maar met me nog makkelijker gemaakt. Ja. Heel simpel. Is er een speciale reden waarom jullie Zandvoort hebben uitgekozen om uh, hier rugbaarheid aan te geven? Uh, nou, de, de reden we is... Klonen. Het is Ja, we willen Noord-Holland in, we zijn begonnen in Stedebroek, zo moet je het zien. Het uh, rechterland is enthousiast. Wat, wat, wat was Stedebroek vroeger? Het uh, is dus een nieuwe gemeente? Drie gemeentes, Zo. drie dorpen die welke tot nu dorp, tot Welke dorpen waren dat? Dat waren de dorpen Boven Kaspel, oh, okay. Grotebroek en Lutjebroek. Dat oh, okay. samen Stedenbroek ja. worden. Vandaar dat ook jullie in Horen heel erg actief zijn geweest. Ja, of of nog zijn. Ja. Okay. Nou, ik wist het even niet meer wat Stedenbroek was. Moet je opletten. Ja, ja. <laughs> hoog in de kant gestaan. Uh, Oké. Okay. Uh, uh, <laughs> <Ja>, maar goed. <laughs> de topografie is natuurlijk niet één ieders ding, maar dat hoeft ook niet. Mm -hmm. Want we hebben het gewoon uh, over Stedenbroeken, en dat is uh, bovenin noord rechtsaf ongeveer. Ja. Uh,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 But make it light, I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speech Like the cancer grows Hear my words that I'm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 Uh, op dat moment komt het bij de wethouder en die zegt dan: van jongens, het uh, de, de is al meestal voorbewerkt, natuurlijk, maar die geeft zijn officieel zijn, ja, ja, ja, en zijn fiat. Het moet een besluit zijn, natuurlijk. Ja, ja. Okay. Je, hoe lang ben je bezig eigenlijk met uh, regio Maatje nu? Uh, een jaar zijn we nu bezig. Ja. En merk je daar positieve respons op? Ja. Zoals. Dat is nu leuk, het we ook bij verschillende evenementen ook al op de website staan: van uh, wilt u hier graag in naartoe? Mm -hmm. Weet niet met wie, klik hier. Er zijn verschillende oproepen geplaatst bij ons op de website. En wij kunnen ook achterkijken wat er gebeurt. En dan zie je de reacties. Dat nou, is geweldig. Super. Maar, ja? Als je dat soort mensen kan helpen met dit. Nou, dat is top. Er is dus een duidelijke behoefte. Ja, en we hebben duidelijk. het al zoveel over die 30% ja. gehad. Dus dat is natuurlijk veel. Maar dat blijkt dus die behoefte ook te zijn. Klopt. Ja. Ja. Is dat erg? Dat, mensen, uh, dat er zoveel eenzame mensen in Nederland zijn? Ja, nou, of is, dat, is dat een, een, een, een trend destijds? Dat is denk ik deze tijd heel ja. erg. We er hebben ook heel veel mensen uit elkaar gaan, heel veel mensen alleen komen daar ja. staan, Raken ook vrienden kwijt. En daardoor dit, dat wij dit ontwikkeld hebben, heel makkelijk iemand kunnen vinden. Ja, ja. Stelt als ze niet, niet een goede oproep zien, kunnen ze ook zelf een oproep plaatsen. En dat is het voordeel wat wij hebben dan te bieden. Ja. Ja, het is heel laagdrempelig. Ja, je, kan, ja, denk, je zit, je zit ja. thuis en uh, je zit achter je laptop. Je hoeft niet uh, naar een café nou, te of naar een uitgaansgelegenheid. Ja. Je ja. kan gewoon van achter je laptop zeggen van nou weet je wat, ik reageer op een oproep of ik plaats gewoon zo'n oproep en uh, kijk gewoon eens wat er gebeurt. Ja. Het, het is voornamelijk op hobbygebied uh, waar je probeert te contacten. Hobby's en interesses. Hobbies, ja, Hobbies. We hebben zeven categorieën hebben we oh. op de website. Ja.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 ja. Buddies, maatjes, voor mensen die, uh, die even een zetje een nodig mm -hmm. hebben. Of die behoefte hebben aan ondersteuning. Maar het ja, ik denk even waar jullie nu zijn. Wij willen best wel mensen hebben die geïnteresseerd zijn in radio maken. Vrijwilligers. Is dat ook? Die kun je, ja, die kun je die abstract, abstract plaatsen. Abs hobby. hobby, categorie 2. Ja. Hobby, hobby. Nou, hobby ja. niet, hobby interesse. Die, uh, vrijwilligers. Ja. Dus dan kan je, uh, zo zie je al, uh, ja...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 Hij zou dat ook fantastisch vinden waar jullie mee bezig zijn. We zijn dus... nu met tien verschillende gemeenten toch bezig. Hè? Ja, Ja, zo'n ja, dus vlek wordt vanzelf wel groter natuurlijk. Ja, Want ja, uh, ja. iemand van Zandvoort weet u wat van Bloemendaal. Iemand van Bloemendaal weet u wat van Auwe Vijn, enzovoort. enzovoort. Ja. Dat is wat we net ja. zeiden. We, we, we worden ook gewoon heel groot. Dan gaan ja. We gaan nu echt noord op pakken. En dan gaan we gewoon naar buiten. Maar ga je ook diep op de gemeente? De, de, elke gemeente heeft bijna wel een soort infrastructuur. Top. Voor dit soort dienst. Top. Zandvoort ook. Ik ja. denk even aan pluspunt in, in Zandvoort. Ja. Een van de doelstellingen is dat mensen met elkaar in contact brengen. Is per gemeente ook verschillend? Hmm. De ene zegt wil dit zo doen. Okay, ja. Geen probleem. We gaan met elke gemeente gaan we meewerken. En dat is het leuke ook van dit project. En we zoeken natuurlijk ook vrijwilligersorganisaties, eh, ondersteunende organisaties. En, eh, ja, dat is natuurlijk een fantastisch middel om in te zetten. Ja. We werken in, in Stedenbroek met uh, Stichting Welzijn. Uh, ja. Die Sorry. pakken dat mee. in plus vrij plus ja, ja. pluspunt noemen. was vroeger Stichting ja. Welzijn. Dat klopt. Ja. Vrijwilligers nemen het verhaal mee. En leggen dat uh, neer bij mensen die daar, uh, ja, die daar interesse in hebben. Die daar iets mee kunnen. Een Noord-Hollandse olievlek, begint het te worden. Ja, oh ja mooi. Vrijwilligers. Nee, een een maatjesvlek zou ik het niet ja. Ik zou het geen olievlek uh, doen, want hebben ja. heb je al een milieubeweging op je ja, nou af. Dit is nou de eerste keer dat er een vlek ontstaat die geen uh, bijwerking... en positief een Positief, vlek. Zo, vlek. Moet ja, ja, zo moet je het zien. <laughs> ja.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 ondernemen. Juist. Moet open, juist. Ja. De, en dat doe je op die, deze manier. Het is duidelijk. Het is duidelijk, heer Ontzettend bedankt. Um, het zou natuurlijk best leuk zijn, dan kijk naar uh, ivoorde om over een paar maanden nog eens te komen. Kijken of het, uh, het zandvoortse effect erin zit. Graag. Leuk. Graag. Ja, we okay. komen we graag ja, terug. Dat, dat ja. is dan een Jullie meten dat ook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 Kan ook. Mag van Roy. Roy, muziek. Ik wil je... ...to want... Ja, we gaan het laatste stukje in de laatste minuten, Ben, met de ja, maar... agenda. En we beginnen maar met de kermis, hè? Want jij moest de, de muziek afbreken omdat je zo'n grote agenda hebt. Ja, we hebben zo'n grote nou, we agenda we deze... beginnen met de kermis. Er is veel over gezegd en veel over te doen geweest. Ik ben er gisteren overheen gewandeld over die kermis. Ik vind het geweldig dat er weer eens een kermis is. Ja, en het leuke is dat behalve de gewone attracties, zijn er elke dag is er wel iets speciaals bijna. Ja. Hè? Op de dinsdag en de donderdag zie ik hier, zijn er eurodagen, dan kost het maar een euro dan zal het wel ontzettend druk worden ja ja dat is zo en aanstaande woensdag is daar elmo uit Zeesomstraat om met de kinderen op de foto te ja, gaan goed. Nee. handje te drukken en uh, vrijdag is het oh oh dag. oh gezond matsu dat zeg je dus die die grote uit uh... Uit O.O. waar heel nederland plat over heb gelegen in die, in die ja, uitzendingen. Vanaf 8 uur s'avonds kun je hem kun je ontmoeten. Ja, nou, dat zal waarschijnlijk ook wel gezellig worden. En de vuurwerken, niet te vergeven want die de eerste is vanavond al. Vrij, uh, op de zaterdag. Ja, hè? op de zaterdag. Nou, ja, nou. Dus behalve de gewone zaken zijn er ook alle extra dingen. En wil je nog wel eens even kijken en uh, toegangsbewijs hebben? www.kermiskorting.nl En daar kun je nog even kijken voor aardige kortingen.